Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Zien worden als een fatsoenlijke middenpartij. Dat zei kandidaatlijsttrekker Wintels in het CDA-debat in het tv-programma en Witteman. Wintels kwam met zijn opmerking in reactie op kritiek die het CDA de afgelopen tijd heeft gehad.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 Sit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 Tussen 3 and 5. The greatest hit from Europa. So listen to the, the word I In the Euro Breakdown of CFL, the, the countdown of the continent.